Gevaarlijke thee Een hoorspel in zes delen van Lester Paul Vertaling Jan Hardenberg Tweede deel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 Ik ben bang, lieverd. Ja, dat begrijp ik wel. Wat ben ik eigenlijk voor een kerel? Je bent erg moedig en dapper. Hm, moedig? Je houdt me voor de gek. Neem maar een borrel. Waar heb je de fles? Uh, in mijn zak. Zeg, kunnen we beter niet iets aan die brand doen? Het, het vuur breidt zich anders misschien uit en er wonen mensen in de buurt.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 De schok en al die andere dingen, dat, dat, dat heeft je gewoon overstuur gemaakt. Ja, breng dit dan nou maar voorzichtig op, hè. Fijn, dank je. Het is net omgekeerd, hè, mm -hmm. De harde, uitgekookte detective wordt door zijn lieftallige en bekoorlijke assistente weer op de been geholpen. Nou... <laughs>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 Dat hij al bang dat het misschien omgekomen was. Mag ik even binnenkomen? Ja, Natuurlijk. <kijnt> uh, mijn naam is Sheldon Reeves. Aangenaam, uh, uh, uh, uh, hoe maakt u het? Oh, <laughs> nou, aan die wazige blik in uw ogen merk ik dat die naam u niet zegt. Dat met je niet kwalijk, je van en ik zijn nog niet zo lang in Canada. Ja, we zijn eer uit Detroit vertrokken. Ach, dat is natuurlijk de verklaring. Jullie leven in een cultureel vacuüm. <lacht> ja. Nou vertrouw dan maar op dat u niet veel langer in Canada zult voortoeverzonden... ...vertrouwd te raken met de naam Sheldon Reeves. Men heeft mij eenmaal Canada's culturele geweten genoemd. En met die definitie ben ik het volkomen eens. <lacht> u bent toch geen Engelsman? En nee, nee. Ik ben een inboerling van Victoria, British Columbia. Schone vrouw. En de mensen daar zijn vaak nog Engelser dan de Engelsen.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 ...de kamer van mevrouw Le Grand. Nou, op slot. Meneer Oran, ik ben wel lang, maar ik ben fysiek niet zo sterk. Wilt u misschien proberen of u de deur kunt openbreken? Maar al te stevig ziet die er niet uit. En wilt u even opzij gaan? Oh, graag, ja. Oh. ja. oh, was mooi zo, kind. Zo. Daar ligt ze. vastgebonden. gebonden. Maak de los. Ik haal die zhaal uit de mond. Het is allemaal in orde, mevrouw Le Grand. Ja, u bent nu in goede handen. Beesten zijn het. Dool geworden wilde beesten. Met ze twee een weerloze vrouw overvallen. Oh, Waar doet het fijn? Aan de rechterkant. Ik geloof dat ik een rib gebroken heb. Ik zal een dokter waarschuwen. In het restaurant oh. vlak op deze kamer is een telefoon. Het nummer van de dokter staat op het lijstje. Oh. Dokter Gray. Ja. Voelt u zich in staat om te praten, mevrouw Legal? Wat wilt u weten? Wat er precies gebeurd is? Nou, dat zal ik u vertellen.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 Hoe staan we daarvoor? Ja, houdt ze Ze zijn zeker nog een paar honderd meter achter ons. Ik wou dat ik de wegen hier kende. We rijden nu van Otterla vandaan. Ja, dat weet ik. Ik moet naar links. Oh. Voilà. ja. Ze brengen me naar die re -instelling. Ga op de vloer liggen, Heather. zou het nog niet bestanden zijn. Ja, dat, is... dat zou het natuurlijk zijn. Ga op de vloer liggen. Uh. Uh. Hier komt een bocht. Hou je vast, Heather. Ik probeer hem vlucht te nemen. Ja. Als ik het niet haal, dan komen we in de sneeuwhoop terecht. Pas op, pas op, daar gaan we. Ja. Ah, niet de sneeuwhoop. Nou, dat was een mooi staaltje van Rijken. Dank je. Ja, ik geloof dat het nu alweer veilig is. Ja, je kunt wel weer overeind komen. Ja. Hou een, een oogje op de weg achter ons. Oh, ze zijn nu bij de bocht.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 Als ik het wel heb, heeft u hier een kamer gereserveerd voor je van McMurray en Mac. Ik ben Pieter Orren. Ja, dat klopt, meneer Orren. Twee kamers op de elfde verdieping aan de voorkant. Hmm, dat klinkt goed. Er zijn twee boodschappen voor u gekomen, meneer Orren. Als u soms meteen wilt telefoneren, de telefoon zit daar recht voor u. Bedankt. Oh, ik heb mijn wagen hier aan de overkant geparkeerd. Dat is best, meneer.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 En je moet om half negen bij Keyerland zijn. Nou, dan hebben we nog net even de tijd voor een drankje in de bar. Ja. Als je opschiet en je aankleedt. Zeg, dacht je dat het vertrouwd was jou en haar alleen te laten? Keyerland? Oh, dat is een ijsberg. Herinner je niet meer? Grapjes. En vooral grapjes die naar het vulgair ja. Maar dat kan ook betekenen dat ze zo gepassioneerd is dat ze bang is zich te laten gaan. He, bij dat soort vrouwen slaat koelheid vaak om in het tegendeel. Vrouwen hangen nu eenmaal van tegenstrijdigheden aan elkaar. He. Maar he, ik laat je alleen, nog een je, je aankleden. Oh, en wat wenst meneer dat ik aan zal trekken? Je zwarte. Ik geloof nog steeds dat Key Allen de regelrecht uit het Noordpoolgebied komt. En ik zal beslist wat verwarmings ja. nodig hebben na een bijeenkomst met haar. Compliment ontvangen en voor kennisgeving aangenomen. Ik ben al voor vijf minuutjes bij je. Op vleugelen der muziek suisde ik omlaag naar de parterre.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 Dit is uh, Red Hudson, een plaatselijke beroemdheid. Als je tenminste toevallig van jazz houdt. <laughs> Aangenaam, meneer Orin. Kom op zitten, kerel. Wat wil je drinken? Wodka uh, met ijsgaan. Goed. André, wodka met ijsgaan. En waar uh, is een bekoorlijke dame. <laughs> Die komt zo beneden. Oh. Uh, bent u muzikus, uh, meneer Hudson? Dat was ik, maar het werd me te zwaar. En dus ben ik disjockey geworden. Het laatste toevluchtsoord voor hen wiens talent niet toereikend is. Ja, ja, ja. Oh, die zin heeft hij van mij gepikt. Ik heb het eens dus gezegd op een avond in de Abbeat Club. <tie> Ik heb belang in die gelegenheid. Ik hoop dat u eens langskomt als u in de stad bent, meneer Orin. Op een avond. Oh, dat lijkt me leuk. Wij leggen ons toe op goede jazz. Oscar speelt er als hij in de stad is. Ik heb gehoord dat hij zijn combo veranderd heeft. Ja, ja. Herbie is bij hem weg. Hij heeft nou een drummer en dan Ray natuurlijk. Ik vraag me af wat Oscar met een drummer moet als hij zo'n bassist heeft. Dat heb ik ook al gezegd. En dat heb ik niet van Sheldon. Verpikt. Ach, daar komt juffrouw Mcmurray. Hallo. Ik merk dat we weer tegen oude vrienden zijn aangelopen. Ja, dit is uh, Red Hudson, juffrouw McMarra. Hij en voor voeren uh, een of gesprek in geheimtaal voor ingewijden over jazz. Ik <laughs> ben blij dat u er een maakt. Hoe maakt u het, meneer uh, wat, wat moet u drinken? Uh, Brandy Alexander. Ver. Goed.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 Nadat hij een zenuwinstorting had gehad, plaatste ze hem bij de gronddienst. Hij kon het eentonige werk niet verdragen en heeft zichzelf doodgeschoten. Bent u getrouwd? Nee. Je vrouw McMahon is erg aantrekkelijk anders. Ja, dat is ze. Waarom trouwt u dan niet met haar? Ik ben te veel op haar gesteld. Hmm, dat is een paradoxale bewering, hè? Als u er goed over nadenkt, niet...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 Heller door Trudy Libozan. Ali Buzel, Bert van der Linden. Rowan Fraser, Frans Koksvoren. Kay Allen, Els Buitendijk. Fulke Nemmen, Jan Borges. Sheldon Reeves, Hans Veerman. Mevrouw Le Grand, Nora Boerman. Een receptionist, Kees van Ooyen En Brad Hudson, Hans Karsenbarg. Technische verzorging, Leon Dubois en Henk Brouwer. De regie had Dick van Putten.